3 uur. Ron van Kan met het Nationaal. De graafschap keert terug in de eredivisie. De club won met 1-0 van Volendam en dat was na het eerdere 0-0 gelijkspel voldoende voor promotie. De afgelopen drie seizoenen kwam de graafschap uit in de Jubilair League. In 2012 degradeerde de ploeg na twee remises tegen FC Den Bosch. Eerder in de playoffs was de graafschap, die in het reguliere seizoen als zesde eindigde, al te sterk voor Almere City en Go-Ahead Eagles. Twee Britse banken die genoemd worden in de corruptieaanklacht tegen FIFA bestuurders gaan onderzoeken of hun rekeningen misbruikt zijn voor het betalen van smeergeld of andere illegale betalingen. Dat meldt de BBC. De ene bank, Standard Chartered, bevestigt het onderzoek. De andere, Barclays, wil niks zeggen. Een derde bank die wordt genoemd in het onderzoek, HSBC, weigert commentaar te geven. Volgens de FBI die de aanklacht tegen de FIFA kopstukken heeft opgesteld werden illegale betalingen via FIFA rekeningen bij de Britse banken gedaan. Maar de banken zelf worden niet aangeklaagd. Een 29-jarige man uit Almer is vanochtend vroeg neergeschoten bij het verlaten van een partycentrum in Antwerpen. De man raakte verwikkeld in een ruzie, waarna de ander een wapen pakte en twee keer op hem schoot. Eén kogel de boorde zijn long. Volgens de politie is hij inmiddels buiten levensgevaar. De dader vluchtte weg in een auto met een Nederlandse nummerplaat. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. Het was een feest van de Surinaamse gemeenschap, waar veel Nederlanders bij aanwezig waren. Bij de EK roeien hebben de Nederlandse vrouwen drie zilveren medailles behaald. De Nederlandse dames dubbel vier eindigden net als twee jaar geleden achter Duitsland. En ook de twee zonder stuurvrouw voorover de zilver. Groot-Brittannië won het goud. Ook de vrouwen achtgreep greep net naast de zegen. En Rusland was te sterk en won op dat deel goud.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 Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Laren 3 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstokken zijn dicht. Op de A13 Rotterdam Den Haag tussen Overschie en knoop het Ippenburg 10 kilometer file. De andere kant op richting Rotterdam 4 kilometer bij Afrit Berkel en Roderijs door een ongeluk. De rijstok is dicht. A20 Gouda Hoek van Holland heeft 5 kilometer tuss tussen Rotterdam Prins Alexander en knoop het Kleinpolderplein. Daar is de weg weer vrij. Op de A27 Breda Gorkum staat 2 kilometer file bij Geertruijdenberg door werkzaamheden.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. nu Zandvoort op zondag.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 Daar zijn we weer met uur 2 van Zandvoort op zondag. Door de Shepard en Geronimo als eerste na het nieuws en weer van 3 uur. Nogmaals een hele goede middag. Een regenachtige zondagmiddag, dus lekker naar de radio gaan luisteren. En na dit uur met daarin de volgende onderwerpen. Oh, sorry, ik zit niet op te letten. <laughs> wat, Maakt zijn, niet uit. wat zijn je? <laughs> daarin de volgende onderwerpen. Waar, waarin? In dit uh, uur. Oh, in dit de uur. De volgende onderwerpen. Dat weet ik even niet meer. Kan uh, jij is... zeggen? We gaan straks in ieder geval Joop bellen. Om ja, kwart over twee. Precies, kwart over drie. Dan om... Uh, ach, kijk. <laughs> <laughs> kwart over drie gaan we Joop bellen. Uh, maar die klok staat om twee uur. Zie je dat? Oh ja. De studioklok, daar, daar zit ik op te kijken. Die staat op twee uur. Dat gaat niet goed. Uh, in ieder geval kwart over drie uh, gaan we Joop bellen. Uh, kijken hoe het is gegaan met het tennis. Of daar een alternatief voor is gevonden. En... Uh, ...heeft plaatsgevonden door in de Canemers Sporthal te gaan spelen... ...omdat het de veld afgekeurd is wegens de regen. Uh, dan om half drie hebben we... Half vier. Oh, wat erg. Ja, die klok, hè? die ga ik zo meteen goed zetten ja, voor je. Wat, alsjeblieft uh... weg of zet hem inderdaad goed, want uh, daar ga ik mee de bietenbrug op. Half vier hebben we uh, de evenementenagenda, denk ik. Is er weer veel of niet? Nou, niet zoveel als de vorige keer. Maar het is toch wel weer een aardig uh, hapje, hoor. Dan ja, vijf het... minuten lang uh, gaat wel lukken. Als ik heel snel praat wel. En dat, uh, dat moet kunnen. Uh, dan zullen we om kwart voor vier ook wel weer wat hebben. Wat hebben Tuurlijk. we om kwart voor vier? Nou, jij we denk? verzinnen wel wat, toch? Oké, okay, nou ja, voor tussendoortjes heb ik zat liggen, hoor. Uh, en heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Hedway. Hier is What is Love. Heerlijk. Hara, baby. 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 1 and a half wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 1 and a half years ago. ZFM! ZFM! All 25 jaar live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, here is Save Me van Listen B. Wel des van Lixabie, hoorde, save me. Ja, we schakelen weer live over naar tennispark de Glee hier in Zalvoort. Uh, Daar is Joop Frist vanmiddag. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, dankjewel Rob. En uh, ja, jullie ook natuurlijk nogmaals, goedemiddag. Ja, uh, tennispark de Glee, het, uh, we zijn toch weer begonnen hier. Weliswaar okay. baan acht en negen. Dat zijn twee, uh, twee bijbanen, in feite. Maar die waren termate te goed dat de dames konden verder gaan met hun partij. En de eerste partij is er juist afgelopen. Lesje Kerkhoven die heeft eventjes uh, de haar tegenstander uh, Svetlana Pierzehenka uh, heeft ze, um, een koekje van eigen deeg gegeven. Um, Westen-Kerkhoven had de eerste set verloren met 6-0. Nou, dat is er even dunne over in de derde set. op. Toen won Kerkhoven met, met 6-0 van haar wit-Russische tegenstander. Dus dat is 1-0 voor Zandvoort op dit moment. Op de, het andere baan, baan 9, is op dit moment bezig... ...Daniel Harmse. En die speelt uh, tegen uh, Svetlana Kovolenkova. En die, uh, ja, het was eigenlijk een beetje spannend of die partij wel door zou gaan... ...want uh, de Tsjechische... Die uh, zat op een gegeven moment... Uh, uh, ja, werd ze misschien een beetje omwel of zo. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Ze moest in ieder geval even rust nemen voordat de partij begon. Nou, dat mag dan wat langer duren dan uh, vijf minuten. Want dat is dan in principe een medical timeout. Maar dat kan alleen als er al gespeeld is. De partij was toch niet verder gegaan. Dus dat werd, duurde iets te langer. En die zijn nu bezig. De eerste set is geworden voor uh, Daniel Harvissen met uh, 6-4. Dus dat, uh, de eerste break was voor... Uh, dat, uh, uh, Charlotte de Waagse, die stond het dus de hele tijd voor. En toen kwam uh, Harmse terug met... Uh, bij 4-4 uh, werd het 4-5 en nu is het uh, 6-4 geworden voor uh, De Tweede set is 1-1. Alle twee dames hebben elkaar gebroken En die zijn nu in de derde game bezig van die tweede set. De heren gaan straks wel op de banen 1 en 2 spelen, voor zover ik weet. U kunt gewoon komen kijken. Het is gratis toegankelijk. Uh, het is geen heel mooi weer, maar het is droog. En dat is belangrijk. Ik heb nog geen personen te pakken kunnen krijgen, Rob... van zowel de hockey als van de handbal. Mm -hmm. We gaan het zo meteen nog een keer proberen. En uh, mocht ik dat uh, dan uh, weten, dan wil ik dat wel graag weer melden. Dus we komen het zeg maar met een uurtje terug, vraagteken. Ja, heel goed. Gaan we doen, Joop. Dank je wel, hè. Oké. Okay. Oké, okay. staan. Er, wo er wordt in ieder geval weer getennist. En dat is uh, belangrijk. Ja. Oké, okay, dank je wel, Joop. En uh, tot over een uurtje. Dan spreek je weer... Ja, jij bent van de gauwe oude, Joop. Kolder, Joop. Ja, ja, ja, ja. ja. Wat dacht je van deze van Santana en She's not there. Ja, maar goed. Ja, he, daar komt hij aan. Speciaal voor jou. Dankjewel, Joop. Tot straks. een uurtje. Hoi. Ja, hoi. hoi. Ja, inderdaad. Hier is Santana en She's De missie van Santana, Joris is dat she's not there. het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM, ZFM dus niet alleen op de radio, maar ook op tv. En kijk je digitaal in Zandvoort, ga dan naar kanaal 40. tijd voor Zandvoorts Nieuws in het kort. Hier is Dolly Tempierik. Ja, we hebben wel heel veel nieuwtjes de afgelopen week in Zandvoort. En één daarvan die gaat over de kastanje op het kerkdwarspad. Daar is heel veel onrust over en onzekerheid. Want er is een plakoksel uitgebroken. En daardoor is een aanzienlijk deel van de kroon verloren gegaan. Nou ja, dat is ja toch... wat is dat? Een plakoksel? Gaat hij me dat weer vragen. Kan je dan niet een andere vraag stellen? <lacht> heb jij nog nooit een plakoksel gehad? <lacht> nou ja, af en toe heb ik wel... <lacht> nou ja, dat weet je. <lacht> Lekker hè. Ga maar door. Ja, maar maar doorgaan als je weer. <lacht> ja, maar dat is niet het enige hoor. Dat hij een zogenaamde plakoksel heeft. Er is ook een uh, grote wond ontstaan. En uh, die gaat niet meer overgroeien. Maar ja... Die kastanje die is erg beeldbepalend en daarom is er voor gekozen om de kastanje niet te kappen, gelukkig. Maar uh, men probeert hem zo lang mogelijk te handhaven. En uh, ook vanuit cosmetisch en boomtechnisch oogpunt is het advies om de kastanje te snoeien. Nou, de kroon zal aan de volle zijde ongeveer twee meter moeten worden ingenomen... om hem uh, zoveel mogelijk een evenredige kroon te krijgen en bovendien om de belasting op de stam te reduceren... om afbreken op de plek van de wond te voorkomen. En de boom heeft uh, tevens een matige aantasting van de kastanjebloedingsziekte... en hij zal dus jaarlijks geïnspecteerd moeten worden... uit het oogpunt van de zorgplicht... om eventuele sterke achteruitgang van de vitaliteit van die boom... tijdig te kunnen waarnemen in verband met gevaarzetting. En uh, de snoeiwerkzaamheden worden in week 24 uitgevoerd. Dus dat. En uh, wat we natuurlijk ook een uh, mooi nieuwtje... Wou je wat zeggen? Hoor? Ja, de nieuwe Sofia. Hè? Dat ja. ziet er zo mooi uit. God, wat wordt dat prachtig. Het wordt zo'n gezellig plantsoentje... Dat, dat je eigenlijk nu niet snapt... waarom die rare flat... die eigenlijk uh, zo niks meer was... dat het niet eerder is afgebroken. Ik hè? ben hem vergeten hoor. Als je dit ziet, prachtig. Ja, echt, echt. Het gaat er zo gezellig en leuk en mooi uitzien. En uh, ja... De, er zijn uh, nieuwe bewoners dus. En die hebben de sleutel inmiddels al gekregen. Woensdag 27 mei kregen zij de sleutels van hun nieuwe woning. En uh, de bestrating is nog niet helemaal klaar. Maar toch zijn de eerste bewoners al gestart met verhuizen. En uh, het liep al, verliep allemaal uh, snel en efficiënt. De oplevering van de appartementen. En uh, ze zijn dinsdag nog helemaal nagelopen eerst door Thijs... dat vertelt Thijs van de Meulen, de ge gebiedsbeheerder van de Kei. En uh, ja, de, God de meeste opleverproblemen zijn opgelost of genoteerd... en gaan dus opgelost worden. En uh, de bewoners willen natuurlijk gewoon lekker aan de slag... En medewerkers van de kei verwelkomden de bewoners woensdag bij het complex. en liepen met hen door de woning. En ze legden de werking uit van de verschillende installaties. Zoals uh, de verwarming, uh, de intercom en uh, de laatste opleverpunten werden allemaal nagegaan. En na ondertekening van de opleverstaat... kregen de gelukkige bewoners de sleutels van hun woning... en een plantje voor op het balkon. Nou, hoe leuk is dat? Nou, ik denk allemaal plantjes. Leuk. Ja, ja enige, ja. Nee, maar uh, ja, als, je, als je daar kijkt, hè, ik ben er een paar keer uh, langs gereden. Ja. En dan zie je echt dat die uh, nieuwe bewoners al heel gezellig met elkaar aan het babbelen zijn en dergelijke. Ja, Volgens mij heren. wordt het gewoon echt een, een buurtje. Ja, wordt een heel leuk wijkje. Daar ben ik ook van overtuigd. Je zag iedereen al lekker genieten op de balkonnetjes van het zonnetje op het uh, zuiden. Hè? Ik zag één balkon, volgens mij zaten daar, nou, wat zou het geweest zijn? Een mannetje of twintig. Zo. Bijna, dus... bijna op elkaar gestapeld. En dat was niet een uh, test om te kijken tot hoeveel personen het kon hebben? <lacht> nee, dat niet. Geen opleving. Gelukkig ging je een nee, beetje nee, laag. Okay. Dus als je naar beneden oh, okay. was gekomen, dan viel de <lacht> schade mee. <lacht> <lacht> Geen test was het dus. Nee, maar het zag er heel gezellig uit. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. En dan hebben we een... Uh... Een melding van de gemeente die ik toch even door zal geven. Want er is op donderdag 11 juni, dat is nog wel ver weg, maar voordat je het weet zitten we er al. Een informatiebijeenkomst over ambtelijke samenwerking Zandvoort met Haarlem. En, uh, u wordt allen uitgenodigd voor die bijeenkomst. En tijdens die bijeenkomst kunt u met bestuurders in gesprek over plannen. om de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem mogelijk verder uit te breiden. En de bestuurders informeren u daarbij over de relevante afwegingen en de keuze voor Haarlem als gesprekspartner. Naast die uitleg nodigt men u graag uit om aandachtspunten en ideeën voor het vervolgproces in te brengen. Met andere woorden, wat zou u als inwoner of organisatie aan het college mee willen geven... als de gemeente Zandvoort daadwerkelijk via samenwerking meer taken gaat beleggen bij Haarlem? Ja, of ziet u misschien liever een andere ontwikkeling. Dat kan natuurlijk ook. Er is in ieder geval voorop gelegenheid om met elkaar en bestuurders in gesprek te gaan. En de opbrengst gebruikt het college bij haar verdere besluitvorming over dit onderwerp. En uh, men ziet u dus graag komen op 11 juni om 8 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Dat is de ingang bij het bordes. De koffie en thee staat klaar. En uh, het college van burgemeester en wethouders heet u dan van harte welkom. Dankjewel Dolly. En zo dadelijk de evenementagenda doen we over een tweetal platen. Heb je nog heel even tijd? Hier is Emily de Forrest. To It's such a shame Paar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 Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van... Gevarieerde muziek op de zondagmiddag. Als eerst hoorde je Emily de Forest, en dan die teardrops gevolgd door Sammy. Dat was inderdaad de single van Ramses Shafi... Het is zes minuten al, vier geworden. We gaan aan de waslijst beginnen, Dolly. De waslijst van evenementen in Zandvoort. Het valt gelukkig, het valt wel mee. Ja, brilletje weer op. Ja, en brilletje gaat met weer op, op u want anders dan, uh, ga ik hele gekke dingen zeggen waarschijnlijk. <laughs> hè? Dan lees ik hele andere dingen voor. Ja, uh, ik moet nu wel even heel snel praten, want er is vandaag natuurlijk nog een heel leuk evenement aan de gang. Maar dat is nog maar een half uurtje in de grote Krocht, de Zandvoortse rommelmarkt. Die is vanochtend om tien uur begonnen. Nou, Het is echt weer voor om uh, in zo'n rommelmarkt lekker een beetje te struinen vandaag. Hè? En het is het eind van de dag, dus dan zullen de prijzen ook wel gaan dalen. Neem ah, ik ja. aan, kun je je slag slaan op, uh, ja, wat is er van alles? Hè? Tweedehands spulletjes, uh, antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, noem maar op. En de bar van Theater de Krocht is de hele dag geopend. Dus je kunt daar lekker een uh, kopje koffie of een drankje nemen of een lekker broodje... Uh, de, de toegang is uh, gratis. Het is te vinden op de Grote Krocht 41. Gewoon in Theatergebouw de Krocht. Nogmaals tot 4 uur. Dus haast u. Maar wacht even tot ik klaar ben met vertellen. Goed. De, het volgende evenement. Die staat voor dinsdag 2 juni. Tenminste, dan gaat het evenement beginnen. Want dit evenement duurt tot en met vrijdag 5 juni. En dan hebben we het over de jaarlijkse wandelvierdaagse. Uh, de locatie van de start is op de Zandvoortse hockeyclub. Uh, u kunt deze vinden op de Duintjesveldweg nummer 1. De prijs om mee te doen is 5 euro. En de start is om half 7. Uh, de laatste avond voor die... Uh, 10 kilometer, want u kunt kiezen geloof ik, of niet? Of is er alleen maar 10 kilometer? Nee, je kan kiezen. Ja, je kan kiezen. Maar in ieder geval over voor de 10 kilometer eh, wandeltocht geldt... dat de aanvang is om 6 uur en de locatie op het Kerkplein. Uh, bij de start inschrijven kost dus 5 euro, inschrijfadressen en tevens kaartverkoop... bij de Bruna Grote Krocht 18 of mevrouw A. Miezebeek op de Haarlemestraat 12... of mevrouw Jouwstra op het Witteveld 11. U kunt alle informatie over de wandel Vierdaagse vinden op www.zandvoortsevierdaagse.nl. Dan hebben we uh, dinsdag 2 juni uh, Cinema Nostalgie. En dan wordt vertoond de film Sam Like It Hot. Uh, vanaf 1 uur opent Cinema Nostalgie weer haar deuren voor Sam Like It Hot met Marilyn Monroe, Tony Curtis en Jack Lemmon. Uh, 2 juni dus. Uh, om 1 uur begint hij. De prijs is 6 euro of 7 euro... als u gebruik maakt van de belbus... in het Circus Theater Zandvoort... op het Gasthuisplein nummer 5. Dan woensdag 3 juni... dan is het weer tijd voor de filmclub van Simon van Kolm. En uh, deze keer op 3 juni presenteert Simon van Kolm... of de filmclub van Simon van Kolm... De film, ik ga kijken of ik het goed uit kan spreken... het is een Franse naam. Le Meravigli. Dus zo... Ja, dat klinkt in mooi. Het, ja, toch? Ja. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd. In Circus Zandvoort op het Gasthuisplein 5. De prijs is 7,50 en de film begint om half acht. Informatie over deze film kunt u ook vinden op www.circuszandvoort.nl. En ik zie dat u ook een kopje thee of een kopje koffie voorafgaat aan de film um, in de foyer kunt krijgen. Want dat is de inclusief prijs, die 7,50. Ik zit een beetje harrewarig, zit ik het voor te lezen, geloof ik. Nou, elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf... Tijdens de Jessie Lounge Club en Jam Session... treden er elke keer weer verschillende artiesten op. In het altijd gezellige Art Deco kran Café Restaurant Café Neuf. Um, entree is gratis. Uh, om 9 uur begint de avond. En u kunt Café Neuf vinden aan de Haltestraat nummer 25. Ik heb hem gevonden. Heb jij hem gevonden? Ja, Café, café Neuf. Ja, ga maar gewoon door hoor. Oh, ga maar gewoon door. Nee, ik denk dat ik je nog meer wilde zeggen. Nee, nee, nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. Dan uh, zaterdag 6 en zondag 7 juni. De Benelux Open Races. Zij verwelkomen verschillende clubrace-series op Circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd voor de pittige Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup. De Volkswagen Fun Cup bestaat uit verschillende wedstrijden op circuits in België, Frankrijk en zelfs Engeland. En het evenement op Zandvoort vormt een Benelux-meeting met een endurance race voor de VW Fun Cup. Daarnaast zijn er wedstrijden voor andere series uit de Benelux. De toegang is gratis. Alleen het parkeren als u met de auto komt kost 10 euro per auto. En... Um u kunt het circuitpark vinden op de burgemeester van Alvenstraat nummer 108. Zoals gezegd is het gratis toegang. Het is de hele dag door. En uh, op de website www.circuitparkzandvoort.nl kunt u meer informatie vinden over deze Benelux open races op zaterdag uh, 6 en zondag 7 juni. Zaterdag 6 juni weer een Jutters kofferbakmarkt, want al drie jaar blijkt dat die kofferbakmarkten in Zandvoort een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden naar de kofferbakmarkt in Zandvoort. Vorig jaar werd het druk bezocht en de inschrijving voor de eerste markt in het nieuwe seizoen is alweer een poosje geopend. U vindt uh, de kofferbak Jutters kofferbak, Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein zaterdag 6 juni. Entree is gratis. En het begint om 10 uur en duurt tot 4 uur. Zondag 7 juni. Live entertainment met Jess and the City. Geniet van de heerlijke klanken van Jazz in the City op de zondagmiddag bij Holland Casino Zandvoort. De entreevoorwaarden zijn minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Er is ook een dresscode en die luidt stijlvol en verzorgd. Zondag 7 juni op het Badhuisplein nummer 7, entreeprijs 5 uur en het begint om 4 uur middags. Tot en met 21 juni kunt u nog genieten van de tentoonstelling Ontpopt in het Zandvoortsmuseum. Museum. Op de Swaliweestraat nummer 1. Uh, prijs is 3 euro om het te bezoeken. U kunt daar terecht van woensdag tot en met zondag van 1 uur s middags tot 5 uur s middags. En meer informatie hierover is te lezen en te vinden op www.zandvoortsmuseum.nl. Dan tot en met 26 juni een tentoonstelling over het toerisme in Zandvoort door de jaren heen. In het Zandvoortsmuseum, Zwaluweestraat nummer 1. De toegang tot deze tentoonstelling bedraagt 2,25 euro tot en met 18 jaar is gratis. En ook hier geldt weer dat u meer informatie hierover kunt vinden op www.nl. Zandvoortsmuseum.nl En dan nog even aandacht voor Lock Me Up for Your Girl, want dat begint 2 juni in de haven van Zandvoort. Duurt tot en met zaterdag 6 juni. Mensen laten zich opsluiten. 3 juni een kunstenaar, zijn naam is Jeffrey Wijn. En dan gaat het om het wereldrecord uh, schilderen in een kleine ruimte. 72 schilderijen gaat hij proberen te schilderen. En dat in uh, 12 uur tijd. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Dat dus uh, op 3 juni. En op 4 juni, dan zit hij er, hè? Dennis van der Geest. Ja, ja. In dat hele kleine hokje. hokje. Oh, nou, dat, ho dat wordt toch wel. Dat, dat wordt allemaal bij wat. de haven van Salford. Ja. Tot zover, de evenementagenda. Dankjewel, Dolly. Oh, ja. Okay. En wil je de evenementen nalezen? Ga dan onder meer naar de ZFM Salford app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store.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 The weather is ja even de evenementagenda bij CFM ruim acht minuten lang en Dolly was nog lang niet klaar eigenlijk ah, dus nee ik had nog één, één klein ding ja dan zeggen nog mensen Dolly van er is helemaal helemaal, helemaal niks te doen hier in Zandvoort <laughs> krijg ja. nou wat he. <laughs> hey. Jorgen de evene daar achteraan met Fate Outlines CFM niet alleen op de radio maar ook op internet we leven het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl En via www.zfmzandvoort.nl kan je ook live uh, luisteren naar ZFM. En volg natuurlijk de laatste Zandvoortse nieuwtjes. www.zfmzandvoort.nl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 Dat de singer van de I guess that's why the call it the blues. De blues. De oh. blues. <laughs> ah, die heb ik liever niet. We've got the blues. Nou, nah, liever niet. Nee, geen blues. Ja, is toch niet zo fijn als je de blues hebt, toch? Of... Nee, heb je geen blues. Ja, ik heb wel een blouse. Ja, je ja. hebt wel een blouse. Ja, een, een, een see-through blouse. Oké, nee, blues. ja, precies. Kijk. <laughs> heel goed, heel goed. Hé, hey Dolly, jij was ja. gisteren bij de open dag van onze benedenburen. De Bombschijt Ja, was leuk, joh. Hoe was het daar? Het was een hele gezellige drukte. En er waren uh, weer, uh, net als vorig jaar... Maar het leek wel dit jaar iets meer wat, wat uh, geïnteresseerde mensen. En... Um, ja, er zijn ook wat nieuwe leden geworven, gelukkig. Ja, donateurs. En donateurs geworven, ook gelukkig. Want ja, laten we wel zijn jongens in het dorp als voor de Bomschuitenclub, we hebben het en we moeten het gewoon vastzien te houden. Koesteren. Tuurlijk, dat is pure nostalgie. En als je ziet wat die mannen maken... en vrouwen trouwens ook hoor, die zijn daar ook. Je, je kijkt je ogen uit, het is zo ontzettend mooi, zo knap. En er hangt ook zo'n leuk sfeertje. En ja, mooi hè? Ja, zoals gisteren. Ik heb me natuurlijk weer helemaal te goed gedaan... aan allerlei heerlijke hapjes die er gemaakt waren. En, uh, al, in ja, alles zelfs haring gekregen hoor ik. Ja, van Patrick van ja, den Berg. Ja, ja, die kwam met een hele grote doos haring aanzetten. We, we belde hem namelijk uh, later op. Want hij zou bij ons in de uitzending komen. Bij Salvat ja. op zaterdag. En hij zegt: Ja, ik was net nog beneden. Heb ik haar ingebracht? Ja, ik plaats dat hij daar naar boven loopt. Ik zeg: uh, Lekker is dat? <lacht> Zitten wij boven, krijgen we niks. Ja, ja ook nog. Ook nog. O, ja. nog ook dat Terwijl nog. we elke dag open dag hebben hier. Ja, zo, zo is He? het. Ja. Ja, die kunstwerkjes, want zo wil ik het eigenlijk wel noemen van de Bonsgaard Bouwclub. Zeker. Die hebben we hier ook in de studio staan. Dus. Ja, een paar van die modellen hè? van de prachtige. Wel, ik ben er wel eentje kwijt uh, bij de ingang. Die staat waarschijnlijk nu beneden. Oh, die hebben ze misschien even geleend. Die, ja. hebben, ze, die ja. hebben ze even voor ons geleend. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar hartstikke leuk dat we hier nog het een en ander hebben staan. En in het uh, Museum staat ook nog wat ervan. En uh, ja, hier beneden natuurlijk ook zat van die prachtige gebouwen van vroeger die we hadden. Die we rijk waren. He? En een hele hoop en... enthousiaste leden die dat uh, maken. Waaronder uh, Rob Bosink, waar jij ja. gisteren een gesprek mee had. ja. Ja, ja, klopt. Je hebt hem voor de microfoon gekregen. Eindelijk. Eindelijk. Ik uh, zit hem al zo lang achter zijn broek... om hem eens een keer aan de praat te krijgen. En praten doet hij graag, maar niet voor de microfoon. Nee, hè? Nee, je is maar het is wel graag. gelukt. Het is gelukt. Ik ben gewoon lekker naast hem gaan zitten. En... Uh... Ik heb hem gewoon die microfoon onder zijn snoetje gedauwd. Ja. Geweldig, nou wil je meer informatie over de Bompscheidbouwclub? Kijk ja. dan op bompscheidbouwclub.nl. Ja, en ik, ik, het lijkt me ook juist uh, voor jongeren die, die geïnteresseerd zijn in modelbouw, ga er eens een keer op de dinsdagavond naartoe en kijk eens waar ze mee bezig zijn. Je wordt met open armen ontvangen. Ze hebben eigenlijk elke week open dag. Eigenlijk ja, wel, ja. Heel te ja dinsdagavond. op dinsdagavond. Op dinsdagavond is hun clubavond. En, en mocht je nou denken van... nou, ik, ik wil toch gewoon eens zien hoe dat in zijn werk gaat... En, en eens kijken of dat voor mij wat is. Jongens, ga er gewoon langs. Het is zo leuk. Je kan zoveel leren van die mannen. Onze benedenburen aan de Tolweg 10A. Zometeen nog een uur langs Zandvoort op zondag... en we zitten even lekker in de gouden aanwoord muziek. Ja, daar hebben we gewoon even zin in. Wat dacht je van deze van die Association? hier is Windy. And